U kunt luisteren naar een korte eenakte geschreven door Otto Dijk. Personen: Jonge man Bob van Tol. Jonge vrouw Maria de Boy. Brengen? Dat is goed, ja. Ik vind het prettig met je mee op. lopen. Oh, fijne film wel, hè? Oh, ja. Ze kregen elkaar ook nog aan het slot. Hij kreeg haar, bedoel je? Zij kreeg niks. Zij moet dan sokken stoppen en snotneusjes afwerken. Ja, als je het zo bekijkt. Dan moet ik het anders bekijken. Nou ja, tenslotte kunnen ze nu verder ongehinderd van elkaar houden. Nou, wat je ongehinderd noemt. Zij mag sokken stoppen, de huishoudkast beheren en het papieren huis stopzuipen. Ja, dat huis was dan niet echt. Gewoon decor. Dat is allemaal namelijk. Nou, wel logisch. Het is een film. Nou, precies. Het huis was niet echt en die liefde ook niet. In werkelijkheid kan ze stokken gaan stoppen, gaan veen. Misschien is hun huis een wat steviger dan de decor maar waarschijnlijk ook minder hier. Ja. Mm, maar dat had ze er best wel over. Want tenslotte was de liefde in haar leven gekomen. En dat is heel wat waard. Hoeveel? Wat hoeveel? Maar hoeveel is dat waard? Nou ja, haar hele leven. Ja, maar hoeveel is dat dan waard? Ja, wat is een mensenleven waard. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ah, nee, jij niet. Jij komt ook niet op die mensenmarkt. Dat wordt heel wat verhandeld. Lees de kranten maar. Je hebt duur en goedkope krachten. Voor een voetballer of een filmster betalen ze geen miljoen. dat ze het dubbele uit kunnen halen. Dat goedkope spul, hè, zoals jij, bijvoorbeeld. Dat doen ze van de hand voor een twintig en 25.000 per jaar. Zolang ging je tenminste een gevraagd om winst te maken. Maar jij... Jij bent onbetaalbaar. Ik vind je geweldig. Ik hou van. Hou je van mij? Ik ben onbetaalbaar. Ik hou van alles waarvan ik moet houden. Ik hou van een mooi huis met zeven kamers. Ik hou van een Amerikaanse keuken waar ik alles in kan vinden wat ik nodig heb. Ik hou van een mooie tuinles met los gazon waar ik in kan barbecuen met leuke vrienden. Waar ik zomers lekker lui in de zon kan liggen en een boekje kan lezen over het verrukkelijke leven. Ik hou van een kleurentelevisie waar ik zes of acht netten op kan krijgen zodat ik vrije keus heb. Ik hou van pakketvloeren en berbertapijten waar ik op mijn blote voeten lekker in wegzak. Ik hou van een afwasmachine, van veel mooie kleren, van een zacht muziekje op de achtergrond... ...en van een pittig likeurtje op zijn tijd. Ik hou van een slaapkamer met een enorm groot bed en geparfumeerde lakens... ...en van vakanties in verre landen. Dat zijn de dingen waarvan ik hou. Waarvan ik niet hou, omdat de wereld daarmee zijn geld verdient. En als de wereld geen geld verdient, verdien jij geen geld, dan verdien ik geen geld. En kunnen we dus niet leven en kunnen we dus niet lief hebben. Als je me dat dus allemaal kunt bieden, dan hou ik van je. Dan hou je niet van mij. Dan hou je van de dingen die je daarnet allemaal opzonde. En die koop je dan door jou aan mij te geven. Ik begrijp dat je me vreselijk materialistisch vindt, maar wat kan ik er nou aan doen? De wereld zit nu eenmaal zo in elkaar. Als ik die dingen niet heb, ben ik geen volwaardig mens, zegt de reclame. En ik wil graag volwaardig zijn. Bovendien zou ik alleen maar denken aan alle dingen die ik mis... En hoe zou ik aan liefde kunnen denken? Je bent zielisch. Ik ben nuchter. Het gaat gewoon om een koopcontract. Jij zegt dat je van me houdt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je met mij naar bed wilt. En verder dat je me inhuurt om je kinderen te baren, te verzorgen, je huishouden te doen. En noem maar op. Het zijn er niet direct alle leukste karweitjes die ik me kan voorstellen. En dan proberen ze je wel wijs te maken dat opoffering je veel voldoening geeft. Maar dan gun ik die voldoening graag aan een ander. Oké, okay. jij doet me een aanbod. Maar dan nou heb ik toch zeker het recht om daar een redelijke vergoeding voor te vragen en optimale werkomstandigheden. Want je komt toch niet bij mij in dienst? Nou, en wat zou je ervan zeggen als mijn baas tegen me zei, kom meid, we kruipen in de koffer, jij wordt mijn vrouw. Je werk hier blijf je gewoon doen en ik schrap je van de loonlijst, want dan ben je mijn vrouw. En je vrouw betaal je niet? Dat is heel wat anders. Ik hou van je. Als je van me houdt, waarom doe je me dan zo'n rot voorstel? Het kost me mijn zelfstandigheid en bovendien nog een hele sloot geld. Noem dat maar liefde. Op zijn minst zou ik daar dan wel wat voor terug willen zien, snap je? Wat heb je het nou over geld? Hoe kom je daar nou bij? Is het is toch doodnormaal dat je met elkaar trouwt als je van elkaar houdt? Noem het maar normaal. Ga nou eens na. Jij hebt als man de behoefte om met een vrouw naar bed te gaan. Om met haar te leven, ja? Ja, maar niet met elke vrouw. Met jou. Nou, kijk eens aan nog sterker. Ik heb dus iets te bieden wat jij nodig hebt. Maar schij nou toch uit. Ik hou van je. Dat meen ik. En ik ga nog verder. Ik kan niet leven zonder jou. Jij kan ook niet leven zonder brood. Dan krijg je daarom je brood voor niks van de bakker. Sterker nog, jij kan ook niet leven zonder lucht. Maar voor de milieuverontreiniging moet je ook betalen. Maar die bakker en die fabrikant moeten ook leven. Ook, schat, vandaar. Maar, maar dat is prostitutie. Je mag de liefde toch niet voor commercialiseren. Dat hoort tot de meest elementaire humane zaken. Dan mag je toch geen geld uitslaan. Eten is anders ook een hoogst elementaire menselijke zaak. Vraag dat maar eens aan de voedingsmiddelenindustrie. En het recht van mensen op een vrije meningsuiting? Vraag dat maar aan de krantenmagnaten. Trouwens, zoveel geld slaat de bioscoop niet uit de liefde. En waarom moet ik als enige zo ethisch doen? Terwijl iedereen bezig is overal geld uit te slaan... om zijn leventje zo lekker mogelijk in te richten. Ik denk er niet aan. Het kost me te veel geld. Hoe kan je dat nou zeggen dat het je geld kost? Ik heb een baan, schat. En die levert me zo'n 15.000 gulden per jaar op. Als ik doorwerk tot aan mijn zestigste heb ik nog 35 maal 15.000 op zijn minste groep. Dat is, dat is ruim een half miljoen. jij me die bieden voor het stoppen van je sokken? En voor al die andere rotkarweitjes die ik in jouw huishouden krijg om te knappen? Nee, <grijg> jij biedt me je liefde. Maar het is niet mijn huishouden. Het is ons huishouden. Natuurlijk. Maar ik steek er toch wel mooi een half miljoen in. Een ruim en tamelijk aardig werk voor een stel rotklussen... waarvoor jij te beroerd bent en moet dan bovendien nog mijn naam en mijn zelfstandigheid opgeven. Je houdt dus niet van me. Jij houdt niet van mij. Anders zou je me niet zo'n onheerbaar voorstel durven doen. Maar wat voor voorstel zou ik je dan moeten doen? Je kunt mij geen enkel voorstel doen. Alles in deze wereld wordt immers uitgedrukt in geld. Het geld bepaalt of een mens vrij is, of hij zelfstandig is, geleerd is of dom is. Geld bepaalt of een mens edelmoedig kan zijn, deugdzaam kan zijn, en noem maar op. Een liefde binnen dit systeem, die ontaart toch immers in de vorming van een kleine firma, huwelijk geheten. En die past precies in het systeem van de geldmakerij. Want ze hebben je in de tang, jongen. Door jou verantwoordelijkheid te geven voor dat gezin dat je zo nodig met mij wilt vormen, word je veelvoudig verplicht te produceren en te consumeren. En dan kan je daar opstandig tegen worden, maar bij de eerste de beste recessie sta jij dan mooi als eerste op straat. En wie is er dan het hardste de klos? Ik. Nou, dat lijkt me nogal duur betaald, nietwaar? Maar ik heb een paar goede hand aan mijn lijf. Ik kan werken. Ik ben vrij man. Ik kan je mijn leven aanbieden. Jouw leven, kom nou. Jij bent verplicht jouw leven te verkopen. En weet je wat ik kan krijgen? Ik krijg dat stukje van jouw leven wat je baas niet kan gebruiken om er geld uit te slaan. Dat is onzin. Dat is geen onzin. Als de baas voor je zijn productie beter uitkomt, zet hij je in de nachtdienst. En pikt hij zelfs de meest lieve en intieme momenten die je met elkaar kunt hebben als je van elkaar houdt. Maar je houdt er altijd vrije tijd over. <laughs> vrije tijd die je baas niet kan gebruiken. want je nu eenmaal weer op krachten moet komen om voor hem weer rendabel te kunnen zijn. En ik ben dan zeker goed genoeg om te zorgen dat je voldoende ontspanning krijgt om weer volop voor die baas te gaan functioneren. Maar als de liefde dan daarvoor moet zien. Maar wat wil je dan? We kunnen toch moeilijk in een hutje op de hei gaan zitten, zelf onze groenten kweken en onze kleren weven. Dat is nou precies wat ik de hele tijd beveel, lieve schat. Je kunt niet buiten het systeem. Overal hebben ze hun klauw op weten te leggen. Zelfs dat hutje op de hei zullen we moeten betalen. Alle menselijke behoeften zijn tot koop waar gemaakt, ook de liefde. Alle menselijke relaties worden bepaald door geld. Voor die kassière in de bioscoop was jij geen mens die iets over liefde wilde zien. Jij was die twee parterres van acht gulden en voor die ober was jij geen hongerig mens, maar was jij die, die vijftien gulden van die koude schotel. En voor jou ben ik geen mens die van je houdt, maar ben ik die vijfentwintigduizend gulden per jaar minus die vijftienduizend van jou die ik je zou verplichten op te geven. Luister nou, lieve jongen, als de hele wereld verprostitueerd is, zo zou jij daar dan als eenling een zuiver liefde op na willen houden zonder dat je daarvan te de dupe wordt. We zijn toch allemaal kopwaar? We worden toch allemaal verzagget op de arbeidsmarkt? als we geen geld meer opleveren of we een vormen een spaak in die machine, dan worden we eruit gegooid. Als dat het systeem is, hoe wou je dan daarbinnen nog iets in stand houden als een moraal of ethische normen? Hm? Die worden dan toch zo vals als de ziekte? Ga maar na. Als ik me verkoop aan de meest biedende en ik laat het even officieel registreren, dan zal niemand toch mij met de vinger nawijzen. Dan heb ik het toch eenmaal gemaakt. Als ik nu met jou in bed zou kruipen, omdat ik van jou en een kind van je wil, dan verlies ik mijn baan. Ik verlies mijn eer en ik verlies mijn vrijheid. Want het is onverantwoordelijk liefde te bedrijven als je die niet betalen kunt. Maar hou je dan toch van me? Natuurlijk hou ik van je. Oh. Anders was ik niet eens met je meegegaan in die rotfilm. Het ergste wat je iemand kunt aandoen is hem afhankelijk maken van dat rotsysteem. Dat mag ik je niet aandoen. Juist omdat ik van jou. hou. Je hebt misschien wel gelijk, maar... het. Klinkt zo hard en vijandig. Hard en vijandig? Tegen de liefdeloosheid, ja. Tegen het kwaad dat mensen belet van elkaar te houden, ja. Niet tegen jou. Want ik hou van je. Je houdt van? We kunnen ons niet permitteren om zwak te zijn. Je gaat eraan te gronden. Hoeveel mensen zijn al niet te gronden gegaan... doordat ze zich alleen maar lieten leiden door hun gevoelens... Ze preken de liefde om mensen zwak te maken. Dan zijn ze gemakkelijker te hanteren. Heb je baas lief, ook al buiten hij je uit? Heb begrip voor hem. Hij kan er ook niks aan doen. Hij moet ook geld verdienen. Maar kom maar eens op voor je collega die ontslagen wordt. Dan krijg je zelf de bon's. Ja, maar dat is toch heel wat anders? Oh, ja. Natuurlijk. Ik hou van je. Die man die opkomt voor zijn collega, die handelt anders ook uit liefde. Liefde is niet iets wat zich uitsluitend afspeelt tussen mannen en vrouwen. Daar hebben ze ervan gemaakt, ja. Omdat je op die manier het beste kon komen tot het stichten van die kleine firma's, weet je? Maar een huwelijk hoeft toch geen kleine firma te worden. Ach nee, hoe wou je dat dan voorkomen? Je moet toch wonen? Nou, een huis kost geld, nietwaar? En je moet toch eten? Nou, eten kost geld. En om aan dat geld te komen, moet je werken dus produceren. En van jouw productie moet je baaswinst maken. En daarvoor moet die concurreren. Want de baas die zijn concurrent ook wat wil laten verdienen, die wordt zelf kapot geconcureerd. En dan noemen ze hem nog een stommeling ook. Want dan is hij niet hard genoeg geweest. Neem die achterhoedenspeler die zijn tegenstander zijn benen niet kapot wilde trappen toen hij voor het doel verscheen. Zo iemand moet je neerleggen, zoals dat heet. Want menselijkheid is verlies. Dat kost geld. En wie kan zich dat permitteren in een wereld die door kapitaal wordt geregeerd? In zo'n wereld is oorlog de natuurlijke toestand. Dan wordt er flink wat verwoest... ...en dan kan je weer geld verdienen aan de uitvinding van nieuwe wapens... ...aan de houden, En noem maar op. We zijn in oorlog, schat. Zo is dat. Je kunt wel een kop koffie van me krijgen... ...als je mee naar boven gaat. En het kost je niks. Graag. Liefde? Nee. Liefde is onbetaalbaar. Hou je van me? U hebt geluisterd naar een korte eenactus geschreven door Otto Dijk. Personen: jonge vrouw Maria de Booi. Jonge man Bob van Tol. Geluiden: Bram Hengeveld. Opname: Herman van der Lely, regie, Ab van Eck.